Goedemorgen allemaal! Van harte welkom in de Veenhard Dienst en Veenhard Kerk en in deze dienst. En um, wat geweldig dat we met zoveel mensen zijn. Ik ben uh, Annemieke en ik leid je door de dienst vanmorgen. En um, nou, of je hier nou heel regelmatig komt of heel af en toe, of misschien gewoon nog nooit bent geweest, voel je welkom. Doe lekker mee. We gaan zingen vanmorgen. We lezen uit de Bijbel. En um, nou, van harte uitgenodigd om mee te doen. Maar blijf ook lekker gewoon rustig zitten en kijk en luister. Doe wat bij je past en voel je vooral welkom vanmorgen. Ik mag deze dienst beginnen met een uh, heel feestelijk iets. Ik word er al helemaal blij van dat ik dat uh, mag vertellen. Want uh, deze week waren Peter en Bea maar liefst 50 jaar getrouwd. Ja, heel geweldig. Hartelijk gefeliciteerd, nogmaals. En uh, er zit al een heleboel nageslacht. Volgens mij uh, bezetten jullie ongeveer de helft van de kerk uh, daar zo. Hebben jullie het goed gehad gisteravond met z'n allen? Ja? ja? Nou, heel erg fijn en heel mooi om daar zo uh, op terug te mogen kijken. 50 jaar, dat is echt veel. Ik ben getrouwd met Martin en Martin is 50 jaar, zeiden wij deze week tegen elkaar. Dat is serieus een halve eeuw. Dat is echt veel. Dat was ook echt veel, toch? Ja. 50 jaar geleden waren jullie uh, echt nog piepjong. We gisteravond nog even wat foto's zitten bekijken. Echt nog heel jong. En dan ga je zo met volle overtuiging voor elkaar. En dan hou je dat gewoon 50 jaar vol. Gewoon. Er is natuurlijk niks gewoonse aan. Toen ik daar van de week een beetje over zat te mijmeren in de auto... Toen moest ik denken aan een lied wat ik zelf echt prachtig vind... Um, en we gaan het zo ook gewoon even zingen met elkaar. Um, het lied wa wa waarin staat, ik zie goud in jou. Nou is 50 jaar goud. Ik kwam dat even mooi uit, want in dat lied staat ook, ik zie goud in jou, want ik zie God in jou. Nou, als ik jullie een beetje ken, dan uh, past dat ook gewoon zo erg. En, um, nou, ik dacht, laten we hem meenemen in de dienst. En misschien ken je hem, laten we hem gewoon even luisteren. En even, even voor jullie en voor ons allemaal. Ik zie goud in jou, want ik zie God door jou. Ik zie goud, want jij bouwt op de rots. Ik zie jou gaan, in Jezus' naam. Geruisloos en stilte, verwarm jij de keelte om jou heen. Ik zie jou gaan, geduldig en trouw. Bezield en bewogen, met vuur in je ogen, ik heb respect voor jou. Dat mogen we ook tegen elkaar zingen, hè? Ik zie goud in jou. Dat mag je tegen elkaar zeggen als je vijftig jaar getrouwd bent. Maar ook als je hier gewoon zit vanmorgen. Kijk eens even om je heen. Heb je al gezien wie er naast je zit? Wie er achter je zit? Kijk maar eens. En denk maar eens: ik zie goud in jou. Ja, laten we, laten we hem gewoon samen zingen. Misschien, um, misschien ken je hem niet, Geef niks, dan je kunt ook naar elkaar kijken, alsof je goud in elkaar ziet. Dus laten we het even een lied zijn um, voor ons allemaal. We zingen hem nog een keer en uh, ik zou zeggen, kijk om je heen en um, nou, spreek maar uit. Ik zie goud in jou, want ik zie God in jou. Laten we samen zingen?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 Ik zie goud in jou, want ik zie goud doe jou. Ik zie goud, je bent als zout in jouw wereld. En geef nooit op en kijk naar boven. Kijk door de wolken, dwars door de zorgen, voel de zon die schijnt. En geef nooit op, en vervolg jouw reis. Op weg naar de eindstreep, op weg naar een groot feest. En de zogste prijs. Ik zie goud in jou, want ik zie God door jou. Ik zie goud, want jij bouwt. Op de rol. Ik zie goud. In jou. Want ik zie God. Door jou. Ik zie goud. Je bent als zout. In jouw wereld. Zullen we samen een moment gaan naar de Heer? Want ook Hij ziet goud. In ons Zullen we bidden? Goede God, wat is het goed om hier te zijn, Heer. En zo te voelen dat u ook goud ziet in ons. Omdat u God ziet in ons. Heer, we komen bij u met een dankbaar hart voor morgen. Omdat we ook mogen vieren dat Peter en Bea vijftig jaar getrouwd zijn... Heer, dank voor hen, voor hun huwelijk, voor alle zegeningen die u hun gaf en nog steeds geeft. Voor hun kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Heer, dank voor zoveel. We willen bidden ook voor hen, Heer, dat ze ook tot een zegen mogen blijven zijn. Omdat ook zij in zoveel mensen goud zien. En ik bid u dat voor ons, zoals we hier zitten vanmorgen, dat we dat ook zo mogen voelen. Heer, dat we met uw ogen durven kijken, met uw oren durven luisteren, naar elkaar en ook naar onszelf. Heer, zo bid ik u voor een goede dienst vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan is het ook het moment voor de kinderen om uh, even naar voren te komen, zoals ze deze weken elke week doen, want we zijn op weg naar kerst, dus als je dat leuk vindt, kom lekker naar voren en kom lekker dichtbij, kom lekker even hier op de grond zitten. Ja, dat lukt wel, hè? Passen jullie er allemaal bij? Kom maar. Nou, dat doen we elke week. Het is een beetje een klein plaatje. Deze keer ook weer. De middelste is het vandaag. Zie je het? Kunnen jullie al een beetje zien wat erop staat? Wie kan het al zien? Als je niet kan zien, moet je misschien ietsje dichterbij komen, hoor. Wat zie je hier? Wie weet het? Ties, wat zie je? Ja, twee mensen. Je hebt gelijk. Hier zitten twee mensen, hè? Ja, en wie zouden dat kunnen zijn? Wie heeft een idee? Ja. De... Jij ja, ziet het goed, zeg. Maria en Elisabeth. En kun je ook zien van die afstand waar je zit... Wat is er met haar aan de hand? Kijk eens goed. Ze is al een beetje ouder, dus het is een beetje bijzonder... Wat, wat zie je hier? Kun je het zien? Ja, hè? Die ziet het al. Dat hoor ik. Wie kan het nog meer zien? Wat is er met haar aan de hand? Wie weet het? Kijk eens goed. Wat zie je daar? Is het gewoon een oud vrouwtje? Of is er iets met haar? Wat is er met haar? Wie kan het zien? Kijk eens goed. Ah, het is niet zo heel goed te zien. Je hebt eigenlijk wel gelijk. Laat ik het maar verklappen. Ze heeft een hele dikke buik. En dat is niet omdat ze heel veel gegeten heeft. Nee. Wat zou er met haar aan de hand kunnen zijn? Ah. Ze krijgt een baby. Ja, maar hoe kan dat nou? Want ze is toch al hartstikke oud. Ze is helemaal grijs. Het lijkt wel een oma. En oma's krijgen niet zo vaak toch een baby. Nee, maar Elisabeth wel, hè? Dat is nou zo bijzonder, hè? Heb ze heel lang gewacht op een kindje en dan krijgen ze toch een kindje. Kijk eens naar Maria. Wat vindt Maria ervan? Ze ziet er wel blij uit, vind je dat niet? Want wat is er met Maria aan de hand? Weten jullie dat? Dat zie je nog niet zo goed. Ze krijgt ook een baby. Dus het zijn niet zomaar twee mensen. Het zijn twee vrouwen die allebei een kindje krijgen. En ook wel een bijzonder kindje. hè? Want op het moment dat Maria vertelt wat er is gebeurd. Dat ze de engel heeft gezien. Dan voelt Elisabeth dat babytje in haar buik. Voor het eerst bewegen. Het babytje lijkt wel blij te worden van het goede nieuws van Maria. Is dat niet bijzonder? Want wie, wie groeit er hier? In de buik van Maria? Wie weet dat? Wat voor bijzonder kind verwacht Maria? Ties. Ja, hè? Een baby, hè? Krijgt ze, hè? En welke baby is dat, Maren? De Heer Jezus. De verlosser, hè? Ja, onze verlosser. Dat is echt groot nieuws. Zal ik het luikje openmaken? Want de tafel staat er een beetje voor. Kijk, wat zien we daar nou? Ik vouw me een beetje dubbel. Dan blijft hij zitten. Want ik heb niet zo'n plakding gevonden. Nou, zo gaat het ook, hè? Kijk, zie je dat? Twee hele blije kinderen die het goede nieuws van zo lang geleden vandaag ook nog vertellen. Want dat gaan jullie ook doen, hè? Als je straks naar je eigen programma gaat... Dan ga je hier meer over horen. Hoe kunnen wij het goede nieuws nou ook verder vertellen? Nou, mag je een klein stukje naar achteren gaan, zodat je het scherm kan zien. En dan zingen we elke week een klein stukje verder van. Dus ook als je hier misschien niet zo vaak komt. We zingen een lied wat elke keer een stukje langer wordt. En nou, vandaag doen we er dus weer een stukje bij. Zullen we samen zingen? Je mag lekker blijven zitten. Ik ben zo blij, God is in ons aan het werk. Gewone mensen maakt hij dik, de zwakken maakt hij sterk. God heeft iets nieuws bedacht, hij heeft het zelf verzonnen. Heb je het niet gemerkt? Het is allemaal. Mogen we mogen nog één ding doen. Voordat jullie naar je eigen programma mogen gaan. Mag ik Maren even naar voren? Wil je me even helpen Maren? Ja hè? Ik heb de kaarsen gewoon even hier neergezet. Ik denk dat is makkelijk. Maar vorige week was al de eerste aan. Nou kijk maar eens. Of het lukt zo. Ja die mag je ook aansteken. Een paar keer. Ja top. En dan mag je van ook de tweede aansteken. En dan gaan we steeds een stukje op. Verder op weg naar kerst. Super, dankjewel hè. En dan mogen jullie naar je eigen programma gaan. Als je bij de kids zit, dan mag je zometeen mee met Wendy. Even kijken waar Wendy is, daar achterin. En samen met Eva. Eva, ben je gebleven? Ja, daar ook achterin. Dus alle kinderen van groep 1, 2, 3 en 4 mogen mee naar de Veenhard Kids. En de Veenhard Kruimels, de jongste van 0 tot 3, die worden opgevangen door Ilse achter in de kerk. En dan is er ook X-Point. En jullie blijven lekker hier. Kijk even naar Echid. Blijven jullie in de kerk? Ja, die blijven hier lekker in de kerk. Veel plezier en we zien jullie straks weer terug. En dan wil ik jullie uitnodigen, als het een beetje rustig is geworden, om te komen staan. En dan gaan we verder samen een paar nummers zingen. Ja, goedemorgen, we beginnen met een, uh, een psalm, een pelgrimslied over uh, het verlangen om naar Gods huis te gaan. Ook een lied van hoop en van vertrouwen op God. Ik wil je uitnodigen om te, om te gaan staan en mee te zingen met ons. Hou ik van uw huis Heer van de hemelse legers Ik kan zo sterk verlangen naar De binnenpleinen van de Heer Diep in mijn lijf is zo'n heimwee Zo'n blijvende schreeuw om de levende God Hier van de hemelse legers, een uw voelt haar jongen op. Bij u onder de pannen, God, wonen bij u is een zegen, zo blijvende kans om te zien. Wie u vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het toren bomen dorp zien zij een bron en regenval. Gaan zij van zegen tot zegen naar God die versteint in zijn heilige stad. Kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja, liever één dag dicht bij U, dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel, dan binnen te zijn in een duistere tijd. De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal hij geven. tijd. Uh, we gaan uh, richting kerst en het volgende lied gaat uh, over het licht van de wereld. Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis. Nu ik zie wie u bent. Liefde die maakt dat ik u wil kennen, hier bij u wil zijn, elk moment. Voor u wil ik mij buigen, u wil ik aanbieden. Rechtwaardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig. Deze vier zondagen, zo op weg naar uh, kerst, um, preken we elke week, luisteren we elke week eigenlijk naar het verhaal van een vrouw uit de Bijbel. Want er komen vier vrouwen voor in het geslachtsregister van Jezus. En uh, deze keer is aan de beurt Rut. En ik lees met jullie het eerste hoofdstuk van dit uh, bijzondere verhaal. Je kunt meelezen op de beamer. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een rong hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda om een tijd lang in de vlakte van de Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen heette Machlon en Kiljon. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elie Melech, de man van Naomi, en ze bleven achter met haar twee zonen. Ze trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Rut. En nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kilion. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. En toen Naomi hoorde daar in Moab dat de heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had... maakte zich, zich samen met haar twee schoondochters gereed... om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda... zei Naomi... Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder? Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn... als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest? Mogen Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kusten hen. En toen barsten ze in tranen uit en zeiden... maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren... zelfs al sliep ik vannacht nog met een man... Nou bracht ik nog zonen ter wereld. Zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn... en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters. Mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begonnen ze te huilen. Een oorpa kuste haar schoonmoeder vaarwel. Maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god, zei Naomi...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 Noem me niet Naomi, noem me Mara, want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan? En zo kwamen ze samen terug uit Moab, Naomi en haar schoondochter Ruth de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan... Bij het begin van de gerstenoogst. Lars. Prachtig verhaal van Rut. En uh, over de hele wereld, door alle tijden heen, is dit verhaal geprezen om de. Nou, om het verhaal, om de prachtige eigenschappen, literaire kwaliteiten. Ik heb wel eens gehoord dat uh, een kind, een beetje zo in de leeftijd van, van de kanjers, als, uh, als die persoon dan lange kerkdiensten moest uh, door, uitzitten, als het ware, dat ze dan altijd de Bijbel erbij pakt en dan dat verhaal van Rut las. Vier hoofdstukken, uh, redelijk goed doorheen te komen. Uh, prachtig einde ook. Rut, het Bijbelboek eindigt met een, een prachtig einde. Um, een happy end zouden wij zeggen. Een paar hoofdpersonages, Rut Naomi. Later in het Bijbelboek ook Boas, de toekomstige man van Rut. Um, maar hoewel het Bijbelboek Rut heet, gaat het eerste hoofdstuk toch vooral over Naomi. Haar schoonmoeder. En ik zei net. Het Bijbelboek eindigt met een happy end, maar voorlopig lijkt niets erop in dat verhaal van de Omi dat dit ook maar op een of andere manier goed gaat eindigen. Denk je even mee. Eén groot drama. Het begint met de hongersnood. Hongersnood in Bethlehem. En dat is een beetje ironisch zou je kunnen zeggen, want Bethlehem betekent huis van brood. En in het huis van brood is er geen brood meer. Er is hongersnood. Dan vluchten ze naar het buitenland. En dan staat er, ze bleven daar als vreemdelingen. Dat wil zeggen, ze gingen naar het buitenland. Maar ze bleven daar ook buitenlanders. Ze konden daar nooit helemaal lekker aarden. Minstens tien jaar gebleven. Maar ze bleven vreemdelingen. Dan, de man van Naomi. Sterft. Zijn naam had een prachtige betekenis. God is koning. Maar ook die naam leek wat ongelukkig gekozen te zijn voor hem. Want haar man die koos ervoor om naar Moab te gaan. En alle lezers van vroeger die wisten, oei, dat is een keuze, daar is niet iedereen het mee eens. Want Moab, dat was de aardsvijand van de Joden, van de mensen die onder andere ook in Bethlehem woonden. Dus hij maakt een keuze om naar een land te gaan met zijn gezin waar God niet de koning was. Dan, bij de zoon trouwen, trouwen met de Moabitische. Ook in die tijd, je mocht niet trouwen met buitenlanders. Dat mochten Joden niet. En de achterliggende gedachte was dat er dan allerlei gebruiken die verkeerd waren. Allerlei afgoden meekwamen. Ook deze twee zonen van Naomi komen te overlijden. Wat een zwart begin, zou je kunnen zeggen. Van een boek wat voor de rest mooi eindigt. Maar hier zien we Naomi die helemaal alleen achterblijft. Haar man, haar zonen overleden. Van vrouw naar weduwe. Van moeder naar een moeder zonder kinderen. En wie zij was, dat werd als het ware laagje voor laagje afgepeld. Wat was ze aan het eind nog over? Vreemdeling in een vreemd land. Naomi, zij is slachtoffer van, van de dood en van het leven zou je kunnen zeggen. Wij zouden niet graag in haar schoenen staan. Stel, we hadden hier in de kerk een gezin wat vanwege de crisis uh, weggetrokken is naar een ander land. Betere kansen voor een specifiek beroep. Maar de updates komen een beetje binnen en het lijkt slecht te gaan. Geen integratie, man overlijdt te vroeg, zonen trouwen, maar overlijden ook verschrikkelijk. Je zou maar op afstand moeten meeleven met zo'n situatie. Ondertussen is dan de crisis voorbij en de vrouw keert terug. Een keer terug zonder haar man, zonder haar kinderen. Wat zouden we dan zeggen? Zouden we iets zeggen als wat ze in Bethlehem zeiden? Is dat, is dat niet Naomi? Je kunt begrijpen dat de komst van Naomi wel wat losmaakte in dat dorpje Bethlehem. Is dat niet, niet Naomi? Ik zat er eens dus over na te denken: herkennen ze Naomi niet meer? In tien jaar. Verandert er zoveel, is dan iedereen wegverhuisd? Ik denk het niet. Ik denk dat Naomi getekend was voor het leven. En dat ze goed moesten kijken, wie is dat? Het, het verhaal van Naomi, kan je je voorstellen dat ging als een soort schrikbeeld rond in dat dorp. Moet je nou horen wat er met Naomi gebeurd is. En uh, Naomi, ze zal, ze zal getekend zijn door het leven. Soms kun je dingen meemaken die je tekenen. Die, die je veranderen. Je, je kunt gebukt gaan onder de last van het leven. Zodanig dat, dat mensen je met moeite herkennen. Hey, wie is dat? Door het leven getekend. Onder het leven gebukt gaan. Het zou kunnen zijn dat je er wat van herkent. Of dat je mensen om je heen weet. Dat je hun namen bij je te winnen schieten, waarvan je weet, ze gaan... Gebukt worden om het leven. Je zit in een crisis. Het kan ook zijn dat je meer meevoelt met die terugkeer. Dat je denkt, ja, ik heb mijn, ik heb mijn jaren gehad. Maar nu ben ik weer, ben weer op de terugweg. En ik wil weer verder. Life goes on. Um, maar het kan zijn, ook al ben je op de terugweg... dat het leven nooit meer helemaal hetzelfde wordt. Nadat je je baan bent verloren... Nadat je iemand in je familie of je vriendenkring bent verloren. Je ziet hem of haar niet meer terug. Of je bent verhuisd, maar ja, het, het wordt toch niet helemaal zoals het was. Ik denk dat je een uitzondering bent als je er helemaal niets van herkent. Want we weten allemaal dat we kunnen er zelf mee struggelen. Maar er zijn mensen in om, onze omgeving, hier in de Veenhaardkerk of in de buurt waar je woont. Die met deze dingen te maken hebben. Dat leven op ze afkomt en dat je denkt, van, wauw, dat je zorgen maakt. Deze week uh, was er heel veel aandacht voor de gele hesjes. En gisteren was dan de demonstratie. Er bleken meer journalisten te zijn dan demonstranten. Maar toch, maar toch, het geluid wordt herkend. Mensen die zich zorgen maken, mensen die ontevreden zijn, mensen die boos zijn, mensen die voor hun gevoel gebukt gaan onder het leven... Op een of andere manier raakt dit verhaal van Naomi ons, denk ik, allemaal. En kan er een moment zijn dat je verwachting, dat je hoop voor de toekomst als sneeuw voor de zon verdwenen is? Wat doe je dan? Als dat gebeurt, als je als het ware het spreekwoordelijke gele hesje om je lijf voelt zitten, hoe ga je ermee om? Hoe gaat Naomi ermee om? Heeft het geloof voor haar nog een functie? Als, als, als, ze, als ze plannen maakt om terug te keren naar Bethlehem, dan blijkt uit, uit de woorden die ze gebruikt dat ze verbitterd is. God is tegen mij, zegt ze. En als haar twee schoondochters, die zijn er dan nog wel, als die met haar mee willen gaan, dan houdt ze ze tegen. Ga toch niet met mij mee. Ik ben niet de toekomst. Hè? Zoek een man. Krijg kinderen. Bouw een eigen, bouw een nieuwe toekomst op. zegt, als ik hoop zou koesteren, dat doet ze dus eigenlijk niet meer. Als ik hoop zou koesteren, dan zou ik nog te oud zijn om nieuwe mannen voor jullie ter wereld te brengen. En dat ze verbitterd is, blijkt ook wel uit wat ze met haar naam doet. Hè? Naomi, wat zoiets betekent als de gelukkige. Ze verandert haar naam in Mara, bitter. De Heer is tegen mij, de Heer heeft, heeft me kwaad gedaan. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Naomi zien we, is heel eerlijk over wat er in haar leeft. Het doet mij denken aan hoe sommige dichters van psalm in de Bijbel soms ook zo onthutsend eerlijk zijn. En uh, God, waar bent u nou? God, ik zie niks van u. De Heer heeft me kwaad gedaan, zegt Naomi. Ze klaagt God aan. Het verhaal... In het Bijboek, Rut geeft geen waardeoordeel over deze woorden van Naomi. Mag, mag je dat wel zeggen tegen God? Mag je, mag je zo wel praten tegen God? Er is een soort donkere waas voor haar ogen gekomen. En het verhaal zegt niet dat God achter al deze ellende zat. Maar zo voelt Naomi het wel. En het is ook haast niet te geloven dat God door dit verhaal heen nog, nog iets moois, iets goeds zou kunnen doen. Wanneer we dit soort dingen zelf meemaken. Wanneer we het zien bij anderen. Als we meeleven. Als we horen. Van anderen hoe het gaat. Dan kunnen we, kunnen we soms tegen elkaar zeggen. En dan kunnen we elkaar de moed in praten. Kom op. Als we er samen de schouders onder zetten. Als we hard genoeg proberen. Dan kunnen we het wel oplossen. Meer de optimistische insteek. Het kan ook zijn dat. ...dat we meer pessimistisch insteken. Ja, er is niks meer aan te doen. Hopeloos. Het komt niet meer goed. Zit jij... ...van jezelf... ...meer aan de pessimistische kant... ...of ben je meer zo'n optimist... ...die zegt, ja het komt wel goed, we gaan ervoor. De boodschap van het christelijk geloof is... ...denk ik, ja... ...de dingen die wij meemaken... ...de dingen die we om ons heen zien... Die zijn erg. Ja, het is soms ontzettend donker. In je eigen leven. In het leven van anderen. En nee, we kunnen, we kunnen er niet altijd zelf uitkomen. We kunnen onszelf niet altijd genezen. We kunnen onszelf niet redden. Soms is het zo donker. En daar, daar moeten we niet overheen walsen. Maar, zegt Christelijke geloof, er is hoop. Er daagt een licht. Advent. Advent. Donkere tijd. Het wordt buiten ook al sneller. En vroeger donker. En het is bij een tijd om ons te oefenen in hoop. In kijken naar het licht dat daagt, dat komt. Zonder heen te walsen over gevoelens van verdriet. Van boosheid. Teleurstelling. Frustraties. Dingen waar we ons zorgen over maken hoeft het niet aan de kant te doen en hier happy clappy blij te zijn. Het licht komt eraan. Nee, die dingen mogen naast elkaar staan. We mogen net als Naomi eerlijk zijn over wat ons overkomt: wat we meemaken, wat we zien bij anderen, wat er gebeurt op wereldtoneel. We mogen de vragen stellen: hoe lang nog hier? Waarom? Waar bent u nu? Maar dan in Advent mogen we er ook in oefenen. En dan betekent geloven ook dat we, dat we oefenen in hoopvol zijn. en kijken naar het licht. Elkaar de vraag stellen, mezelf de vraag stellen. Zijn er nog sprankjes hoop te ontdekken? In mijn leven. In het leven om me heen. In deze wereld. Advent is hoop op de Heer. En ik denk dat het verhaal in Rut ...ons daar ook toe aanmoedigt. ik zie tenminste drie aanwijzingen voor hoop in dit verhaal. Drie sprankjes hoop, als je het zo zou willen zeggen. Het eerste sprankje hoop zie ik in vers 6. De hongersnood is door toedoen van God voorbij. Er staat dat de Heer het lot van zijn volk zich had aangetrokken. Het had weer te eten. Het huis van brood waar geen brood was, er is weer brood. En je moet je voorstellen, in die tijd was er nog niet iets als een globale wereldeconomie. Dus als zo'n hongersnood aanbrak, had je twee opties. Weggaan of blijven en proberen te overleven. En ja, dat was eigenlijk een keuze tussen twee kwaden. En de, de, de, de opluchting moet ontzettend groot geweest zijn toen die hongersnood voorbij was. volk had weer te eten. Ik kan je je ook voorstellen dat, dat Naomi weer graag terug wilde gaan. Met alles wat ze had meegemaakt. Dat ze weer terug wilde naar waar ze vandaan kwam. Terug naar haar roots. In de adventsperiode verwachten wij de komst van Jezus. Het verschil met de tijd van Naomi en Rut is dat, dat we met, met, met kerst... Als het zover is dat we vieren dat God niet alleen één bepaald dorp weer te eten geeft. Zoals hij deed in dit verhaal. Bethlehem kregen weer brood. Maar dat de Heer God iemand stuurt die zelf het brood is. God trekt zich niet alleen het lot van het volk aan. En blijft ergens in de hemel toekijken en grijpt een klein beetje in. Nee, kerst Vent betekent daar naartoe leven. Is dat Jezus naar de aarde komt. Dat God zelf de aarde komt bezoeken. Wanneer Jezus opgegroeid is, zou Hij zeggen... Ik ben het levende brood. Wie in mij gelooft, zal nooit meer honger of dorst hebben. Hoor het Jezus maar zeggen. Daarom ben ik gekomen. Door welke donkere periode je ook gaat... Ik trek het me aan. Ik wil het op me nemen. Geef mij je angst en ik geef je de hoop voor terug. Geef mij je pijn en ik geef je rust. Ik geef je vrede. Dat is het eerste sprankje hoop. God voedt zijn volk. God geeft het volk te eten. Toen daar in Bethlehem, daarom ging Naomi weer terug. Maar Advent betekent uitkijken naar God die zijn Zoon Jezus stuurt om dat eten, dat voedsel... dat geestelijke voedsel te geven... waarvan je nooit meer honger of dorst krijgt. Tweede sprankje, hoop. Naomi... vertrekt met haar twee schoondochters. En uh, als ze eenmaal op de terugweg zijn... Dan, dan, dan merk je dat er bij Naomi strijd is. Ze is bezorgd om die toekomst van die twee schoondochters. En ze zegt, ga maar terug. En... Uh, ze discussiëren wat met hun schoonmoeder. Dat moet je natuurlijk nooit doen. Maar ze blijft aandringen naar Omi. Ga nou terug. Ga nou terug. En dus Orpa haakt af. Ze gaat terug. Maar Rut die blijft standvastig. Ze, ze weigert te gaan. En dan doet ze die, die prachtige belofte in vers 16 en 17. De, de belofte van ik zie goud in jou. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik ook sterven. Daar zal ik begraven worden. Terecht iedereen die, die nadenkt over dit hoofdstuk, over dit verhaal. Die kijkt goed naar deze woorden. Die prachtige woorden van Rut. Want wat ze zegt is bijzonder uw volk is dus mijn volk, uw God is mijn God. Het kan niet anders of God is al in Rut aan het werk geweest. God heeft haar al, al getriggerd, God heeft haar al aangeraakt. En dit zijn geen woorden van Rut om, om, om, om Naomi een goed gevoel te geven. Of om precies datgene te zeggen waardoor, waardoor ze toch weer mee mocht met Naomi. Nee, dit, dit komt van diep van binnen. Dit is wat God al in haar aan het doen was. Iets wat misschien al langer van binnen sluimende, komt nu naar buiten. Zonder precies te weten misschien wie die God is en waar die voor staat, vertrouwt Rut op deze God. Ze gebruikt ook zijn, zijn, zijn persoonlijke naam. Heer, jawel. Geen buitenlander, geen moabiet zou dat doen. Tenzij je echt gelooft. Rut geeft zich over aan hem. Stelt, stelt haar hoop in deze God. Ze laat alles achter en gaat mee met Naomi. Ze geeft zich volledig aan Naomi. Haar hele leven, tot aan haar dood, wijdt ze aan haar toe. Waar u sterft, zal ik ook sterven. Daar zal ik begraven worden. Ik zei het al eerder. Maar het is de vraag of God al die ellende in het leven van Naomi, uh, of, of God al die ellende haar bezorgde. Was het een straf? dat ze zo alleen overbleef het verhaal zegt er niets over maar het verhaal laat wel zien dat Naomi niet alleen is ook al voelt ze dat misschien zo wel voelt ze zich in de steek gelaten door God ze lijkt het haast niet te zien maar haar schoondochter Ruth die loopt naast haar in al haar verdriet in al haar ellende zo trouw, zo toegewijd als deze vrouw Ruth was aan haar moeder prachtig om te zien alleen nu moet Naomi het nog zien en Later zeggen de mensen in Bethlehem over deze vreemdeling van het buitenland. Deze Moabitische. Ze zeggen over Rut. Zij is meer waard dan zeven zonen. Rut is meer waard dan zeven zonen. Nou dat was een gigantische uitspraak om zoiets te zeggen over deze vrouw. Soms moeten anderen het tegen je zeggen. Wat je eigenlijk misschien zelf onder je eigen neus niet ziet. Kijk eens. Hier kun je op hopen. Hier kun je op bouwen. Let hier eens op. Kijk daar eens naar. Het licht komt eraan. Laten we dat alsjeblieft veel vaker tegen elkaar zeggen. Laten we elkaar bemoedigen. Laten we elkaar wijzen op het licht. Geloven doen we samen. Dit verhaal over Rut wijst ook vooruit. Het wijst vooruit naar de figuren waarop we hopen. Waarop we wachten met Advent. Advent is dat God hoop biedt in de figuur, in, in de komst van een persoon die niet wijkt van jouw zijde. Zoals Rut niet week van de zijde van Naomi. Zo is deze figuur, zo is Jezus, degene op wie we hopen en op wie we wachten, die, die wijkt niet van onze zijde. Die wijkt niet van jouw zijde. En zoals Rut daar alles voor over had, zo had Jezus daar alles voor over. Jezus in de laatste minuten van zijn leven vroeg aan God zijn vader... God, waarom hebt u mij verlaten? Op dat moment verliet God Jezus. Zodat wij nooit meer verlaten worden. Jezus, hij nam die woorden van Rut en hij maakte er zijn woorden van. Waar jij gaat, daar zal ik gaan. Waar jij bent, daar ben ik. Ik zal in jouw plaats sterven en begraven worden zodat mijn familie, jouw familie kan worden. En zodat mijn hemelse vader, jouw vader wordt. Jezus toewijding, Jezus liefde, is sterker dan het kwaad. Met Jezus komst naar de aarde, verliest de angst, verliest het kwaad, het van de hoop, van het licht. Zie je dat? Kijk je ernaar uit, verwacht je, verwacht je het. Dus eerste sprank je hoop, God voedt zijn volk. Tweede sprankje je hoop um, voor Naomi, dat Rut niet van haar zijde week. En voor ons, dat we wachten, dat we uitkijken naar Jezus, die niet van onze zijde week. Derde sprankje hoop, laatste sprankje hoop, kan kort over zijn. Vers 22, laatste vers van het verhaal. Um, ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Je zou er zo overheen lezen. Lijkt een beetje een onbelangrijke mededeling. Maar voor mensen die jarenlang in hongersnood hadden geleefd, was het begin van de gersteoogst natuurlijk het absolute toppunt van het jaar. Dat was groot feest. Er was weer eten. Er was iets om te vieren. Er weer een oogst. Betere tijden die aanbreken. Deze oogst die vond altijd plaats in het voorjaar. In dezelfde tijd als het Pesachfeest van de Israëlieten, het Joodse paasfeest. En deze, de eerste dag van deze oogst, die vond dan altijd plaats op de dag na de Sabbat, de zondag. Het eerste deel van de oogst werd dan aan de Heer gewijd, aan hem gegeven, uit dankbaarheid. En dat was een vreugdevolle gebeurtenis. Deze eerste dag van de week, zoals wij hem zien, de zondag, werd ook later de opstandingsdag van Jezus. Jezus was de eerste die dat deed. Opstaan uit de dood. En het wordt beschreven in 1 Korintiërs 15. In termen. Als van die gerstenoogst. Zoals we hier in Rut 1 lezen. En Jezus was de eersteling. Jezus. Was de eerste die opstond uit de dood. Maar de hoop. En de belofte. En ook dat mogen we meenemen in Advent. De hoop en de belofte. Is dat wij hem op een dag zullen volgen. Dat wij. Allen in Jezus levend gemaakt zullen worden, zoals Paulus dat zegt. Ook al word je compleet overmeesterd door het leven, ook al ga je er soms bijna aan onderdoor, ook al is het donkere waas voor je ogen, zelfs dan is er hoop. Dat laat het begin van deze gerste oog zien. Er is hoop. Er is hoop voor de eeuwigheid. Want geloof je in Jezus, dan leef je voor altijd. En dat besef, dat kan al in het hier en nu hoop en kracht geven om ons leven van het hier en nu in perspectief te zetten. Drie keer hoop. God voedt zijn volk. God stuurt iemand die niet van onze zijde wijkt. En God laat in Jezus zien dat wij op een dag met hem zullen leven. En dat de pijn, het verdriet, de tranen, al die zorgen die we ons maken dat die zullen verdwijnen en dat we in eeuwigheid, in vrede en in vreugde met hem mogen leven. Mag ik samen met jullie bidden? Heer God, dank u wel dat, dat we bij u hoop mogen ontdekken. Hoop voor ons leven. Hoop voor deze wereld. Dank u wel dat we, dat we in, uh, in een tijd waarin het ook buiten steeds vroeger donkerder is. en een tijd waarin we veel uren van de, van de dagen in het donker zijn. dat we, dat we ook juist mogen uitkijken naar het licht. Het licht van, van kerst. Heer God, we, we bidden dat, dat we dat lichtje, misschien hoe klein het ook is, dat we dat mogen zien. Dat we onze ogen erop gericht mogen houden en dat we, dat we het niet meer loslaten. Wilt u die hoop, wilt u die verwachting in ons hart doen groeien? Wilt u ons mensen van hoop maken? En Heer, we, we willen dit moment ook gebruiken om, om te bidden. Te bidden voor, voor de wereld. Te bidden voor een wereld waarin die hoop meer dan ooit zo hard nodig lijkt te zijn. Een wereld waarin eh, mensen gele hesjes aantrekken om, om hun onvrede, om hun onrust, om hun woede, hun frustraties, hun zorgen uit te spreken. En ook al was dat misschien gisteren maar klein. We, we herkennen er misschien allemaal wel iets van. Van de, van, de, van de vraag die we hebben. Van de onvrede. Van de zorgen. Heer we bidden dat, dat we het gesprek. Hier in Nederland. Met elkaar op een goede manier kunnen, kunnen voeren. Dat we. Dat we in staat zijn om werkelijk te luisteren naar de ander. Dat er. ...een goede dialoog op gang gekomen. Heer God, we... Ja, ...we bidden u voor een wereld waarin... ...waarin er zoveel onvrede is. Oorlog. Waarin mensen elkaar pijn doen... ...vanwege... ...overtuigingen die niet hetzelfde zijn als de mijne. Heer, we bidden u om vrede. Heer, we bidden u om... ...om hoop... ...op... ...op gesprek, hoop op... ...hoop op hulp als dat zo hard nodig is... ...op sommige plekken van deze wereld. Heer, wij we bidden u ook... ...ook voor, voor ons eigen land... ...voor onze eigen omgeving. Heer, wij bidden u voor mensen die... ...die opzien tegen deze maand... ...deze decembermaand vol met feestelijkheden. Allemaal mensen die... Een, een huis vol met lichtjes hangen. De straten zijn verlicht. Maar, maar die vreugde zelf niet kennen. Of bang zijn om weer alleen te zijn. Heer, we bidden u voor verbinding. Verbinding tussen mensen onderling. En help ons om daar ieder op onze eigen manier ook zelf aan bij te dragen. We mochten aan het begin van deze dienst ook danken voor... ...voor het vijftigjarige huwelijk van Peter en Bea. En we, we willen u ook bidden dat... ...dat wij iets van diezelfde passie... ...en vuur en trouw en toewijding... ...dat wij dat zelf ook mogen hebben. Als we, als we zelf een partner zijn. Als we zelf getrouwd zijn of een vriend of een vriendin hebben. Heer, help ons om, om trouw te zijn. Toegewijd te zijn aan de ander. Heer, wilt u... ...wilt u... Uh, Wilt u zegenen met sterke, sterke relaties? Houdt u huwelijken bij elkaar? Juist als het ook zo onder druk kan staan in deze tijd. Heer, u bent een God van hoop. Wilt u dat geven? We hebben voor een aantal dingen gebeden. Maar het kan ook nodig zijn op zoveel andere gebieden in ons leven. Wilt u het ons geven? Wilt u onze blik gericht laten zijn? Op u. U die komt. In Jezus naam. Amen. We gaan uh, luisteren naar een lied zo direct. Uh, voor het programma In een ander licht uh, las Stef Bos, een bekende Nederlandse zanger, um, elke, uh, elke keer een ander verhaal uit de Bijbel. En hij schreef daar dan een lied over. En hij heeft ook het verhaal van Rut gelezen. En daar schreef hij een lied over. En wat Stef Bos doet is eigenlijk dat hij die prachtige, kernachtige belofte van Rut... Uh, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God, dat hij die pakt. En volgens mij is de echte hoop die ook in dit lied zit, voor de Naomi's van 2018, dat, uh, dat het verhaal van Rut een verhaal van Jezus is. Een verhaal van Jezus die gekomen is en die weer zal komen. Dus luister naar het lied van Rut, maar daardoor heen ook het lied van Jezus. En een mooie avond erop is... Uh, het lied is in het Zuid-Afrikaans, dus wij gaan ons best doen. Um, maar is—Sted uh, Bos heeft het geschreven in het Zuid-Afrikaans, omdat zijn vrouw ook daar vandaan komt, uit Zuid-Afrika. Um, en hij herkende heel veel van het verhaal van Rut, zijn relatie met zijn vrouw uit een ander land, andere cultuur. Dus dat is ook een mooie gedachte om uh, mee te nemen. Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist. Ik heb jouw spoor gevolgd. Jij heeft gezegd: aan terug, moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij, wat doe ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker en die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht, een lang reis rechter die woestijn. U die woestijn, maar jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk, jouw taal is mijn taal, jouw God is mijn God, jouw droom is mijn droom, jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. Jouw hart is mijn hart. Ik weet jouw volk is bang. Voor ons wat anders is. Maar ik zal brug bouwen. Daar waar die afgrond is. Ik zal terug Wanneer die wind zal waaien, wat uit die zuiden komt van mijn geboortegrond, ik zal sterk wees en ik zal oorleven, want ik wil naast jou staan al zal het moeilijk wees, al zou het moeilijk wees. Maar jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk, jouw taal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 Mijn leven en jouw dood, jouw dood is mijn dood. En wanneer die donker komt en jouw mensen mij ontwijken, zal ik mijn liefde geven totdat die haat verdwijnt. Totdat die haat verdwijnt. Want jouw huis is, is mijn, huis. mijn huis, jouw angst is, is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte, jouw land is mijn land. Maar zo de maaltijd van Jezus, ook al het avondmaal genoemd, met elkaar vieren. Prachtig, prachtig zinnetje trouwens in het lied. Mijn brood is jouw brood. Dat mogen we vandaag horen, dat Jezus dat tegen ons zegt. Mijn brood, mijn lichaam, is jouw brood. Um, maaltijd van Jezus, samen met elkaar vieren. Jezus, onze hoop, onze redding in dit leven. Jezus die, zoals we zagen, niet wijkt van onze zijde. De, de woorden van Rut die hij tot de zijde maakt, ik zeg ze nog één keer, waar jij gaat, zal ik gaan. Waar jij bent, daar ben ik. Ik zal in jouw plaats sterven en begraven worden. Zodat mijn familie jouw familie wordt. Zodat mijn vader jouw vader wordt. Dat gedenken we, dat vieren we, dat Jezus zijn leven gaf. Zijn dood zien we de grote, gevende, opofferende liefde van Jezus. Jezus was de volmaakte versie van Rut, die zich helemaal gaf. Rut gaf zich helemaal voor haar schoonmoeder Naomi. Jezus gaf zich helemaal om de wereld, om de mensen, om jou, oud en jong, te redden. Om ons te voeden. Om ons hoop en kracht te geven voor dit leven. Het levende brood. Die Jezus is vandaag de gastheer. En die nodigt je uit. Vier je mee. Misschien denk je, hé, hey, we, we, we zitten bijna bij kerst. Nog een paar weken. vind je het lastig. De maaltijd van Jezus over zijn lijden en zijn sterven. Om dat te verbinden met kerst. Bij beide feesten. Bij kerst. Bij de maaltijd van de Heer gaat het om Jezus. Bij kerst vieren we zijn geboorte. Bij avondmaal herdenken we dat Hij bij ons kwam wonen. En bij, bij kerst vieren we dat Hij naar deze aarde kwam. Bij avondmaal mogen we ervaren dat Hij nog steeds bij ons woont. Maar dan op een geestelijke manier. En we mogen het ervaren, we mogen het proeven. Door brood en wijn. Dat mag je ontvangen vandaag. Jezus is de gastheer, hij nodigt je uit. Ieder die in hem gelooft, wordt van harte uitgenodigd om de maaltijd mee te vieren. Doe je mee. En als je op een of andere manier denkt, ja, maar ik kan het niet meevieren, prima. Blijf op je stoel zitten. Voel je daarin vrij, voel je niet buitengesloten. En ieder maakt zijn eigen reis in het geloof samen met Jezus. Van Martin gehoord, de predikanten hier, dat vorige maand ook expliciete kinderen werden uitgenodigd. Prachtig om te horen en daar ook iets van te lezen in de nieuwsbrief hoe dat ging. Dat wil ik ook vandaag doen. Rut, we zagen, zij maakt de keuze voor de God van Naomi. Uw God is mijn God. Wist Rut daarmee alles over de God van Naomi? Denk het niet. Moest ze nog veel leren? Denk het wel. Maar ze hoorden erbij. God van Naomi was ook de God van Rut, En zo is het denk ik ook voor kinderen, voor tieners. Misschien weet je nog niet alles. En tuurlijk, we moeten allemaal, of je nou jong bent of oud bent, nog heel veel leren. Maar de God van onze ouders is net zo goed de God van ons. We geloven dat kinderen bij Jezus Christus horen. Dus ook dan, kom mee. Misschien ben je al wat ouder, 12 tot 18 jaar of nog weer ouder en uh, neem je niet vaak of heb je nog nooit deelgenomen aan het avondmaal, ook dan van harte welkom, kom en proef ervaar de grote liefde van God. We gaan, uh, we gaan zo samen bidden en eerst wil ik graag samen een, uh, een tekst uh, uh, oplezen met elkaar. Oh, die, die heb je niet. Oké, okay, dan doen we die niet. Dan komt die een volgende keer. Um, dat, dat gaat erover dat we worden uitgenodigd om te komen naar de tafel, om te vieren dat God heel dichtbij komt. Um, zullen, we, zullen we samen bidden? En aan het einde van het gebed bidden we het onze vader. Die heb je wel? Prima, die tekst staat op het scherm. Die bidden we dan samen. Het gebed van Jezus. Heer God, dank u wel dat we samen de maaltijd van Jezus mogen vieren. Als, als hele jonge mensen, als hele oude mensen en alles wat er tussenin zit. Heer, u maakt ons samen één door deze maaltijd, omdat we samen bij u mogen horen. Omdat we, omdat we het een beetje met Rut mogen meezeggen. Uw God is mijn God. Heer, u bent de God die niet van onze zijde wijkt. En u heeft iets groots gedaan in Jezus. En door hem is er hoop, is er verwachting, is er blijdschap en vrede. Door hem mogen we alles waar we niet trots op zijn, alles waar we ons voor schamen, mogen we achterlaten bij het kruis en we mogen bevrijd als nieuwe mensen verder leven. In een nieuw leven, aangeraakt door u. Heer, we bidden dat we, dat, dat we iets daarvan mogen proeven, iets daarvan mogen ervaren. Vandaag, als we uw maaltijd vieren. En samen willen we graag bidden de, de woorden van Jezus, zoals hij ons leerde bidden. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van de greep van het kwaad. Want van u, Koninklijk, de kracht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Zo direct. Mag je naar voren komen. Annemieke zal hier vooraan het brood uitdelen. Ik zal de wijn aanreiken. En in de beker van de wijn zit druivensap, ook vrucht van de wijnstok, zodat we de, de, de viering ook toegankelijk houden voor jong en oud. En uh, je mag zo door het gangpad achteraan, hier voren uh, en hier. En dan kan je zo de zaal weer in. En neem je tijd, voel je, je niet opgejaagd. Tijdens de, tijdens de viering zal er ook muziek zijn, kun je naar luisteren. Het brood dat wij breken is de verbondenheid met het lichaam van Christus. De beker met wijn is de verbondenheid met het bloed van Christus. Neem dit brood, drink van de wijn, eet, drink, gedenk, geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft, zodat wij mogen leven in vrijheid, zonder schuld, zonder schaamte, bevrijd en één met de Vader op weg naar een hoopvolle toekomst. Welkom, vierde maaltijd van Jezus mee. We zingen een lied over, over hoop op onze Heer, laat het ervan gaan staan. Kracht voor wie hopen op de Heer, wij hopen op de Heer, ja wij hopen op de Heer. Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer, wij hopen op de Heer, ja wij hopen op de Heer, de God.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 Nou, dan zijn we echt bijna aan het einde gekomen van uh, deze dienst. De koffie en de thee staat al klaar. Met allerlei lekkers. Kleine traktatie van uh, Peter en Bea, want bij feest hoort ook uh, iets lekkers. Dus geniet ervan zometeen, zou ik zeggen. Ik wil ook heel graag uh, even een paar mensen bedanken aan het begin. Uh, hier zo aan het begin van de mededelingen. Als eerste uh, um, de X-Point... Want die waren vanmorgen hier echt al vroeg bezig. En ze hebben alles hier netjes geregeld. En het brood geregeld. Ze gaan zo collecteren. Dus echt uh, super top. Ze hebben koffie gezet. Dus dat is uh, allemaal hun werk. Dus dat is goed om even te weten. En afgelopen week hadden we een heel mooi... Um, ja, Sinterklaas event, moet ik het maar noemen. Met vier teams, met uh, Sinterklaas en Zwarte Pieten... Uh, zijn er 28 gezinnen in de Ronde Venen weer bezocht. En is daar ook een klein beetje hoop gebracht. En wat gezelligheid. En, uh, nou, Dat is um, heel mooi verlopen. En veel dankbare mensen. En degene die daar heel veel werk in heeft gestopt, is Angela. Dat doet ze eigenlijk al een paar jaar. En um, nou, Voor haar is een kleine attentie voor de komende weken... Die um, wordt wel bij haar afgeleverd. Ze is er niet vanmorgen. Um, maar ze heeft veel werk gedaan. Dus echt best een grote klus. Dus bij deze ook alvast een oproep voor volgend jaar. Als je nou denkt van. Oh, daar zou ik eigenlijk ook wel een mee willen helpen. Ik kan je verzekeren. Het is ontzettend gezellig. Ik was ook er even om uh, wat uh, uh, ik zal niet al te veel erover zeggen, maar uh, wat te regelen, zeg maar, hier. En, um, en het is heel leuk om er even hier binnen te stappen, de sfeer te proeven, mee te helpen. En ik denk dat een paar extra handen echt ontzettend welkom zouden zijn. Het moet ook altijd even worden gekookt. Dus ik zou zeggen, denk je nou, oh, dat is eigenlijk wel iets voor mij? Nou, meld je dan even aan en um, kom anders even bij mij of bij Angela volgende week. Dus uh, bij deze, van harte, bij jullie aanbevolen. Ehm... Um, we hebben over een paar weken de top 2000-dienst. En um, dat is op 30 december, bijna de laatste dag van het jaar. En daarvoor worden jullie weer van harte uitgenodigd... om alle, nou, allemaal eens even in die top 2000-dienst, uh, de liederen, te kijken. En te kijken of er eentje is die je echt aanspreekt... waarbij jij nou, nou een mooi verhaal kunt vertellen. Waar je warm van wordt. Of waar je elke keer weer door gedragen wordt. En ik zou het heel leuk vinden als we een beetje kunnen afwisselen in soorten liederen maar ook wel in jong en in oud dus ik wil ook zeker even tegen de jongere mensen in de kerk zeggen kijk eens of er een lied bij is wat jij nou heel leuk vindt misschien durf je ook wel en anders doe ik het voor je daar iets over te zeggen en um, lever het in je mag een mailtje sturen naar, uh, naar Daniel zijn nummer staat uh, hierboven dus um, nou doe je best ik ben benieuwd wat er allemaal weer langskomt ik wil ook graag met jullie delen dat de gebedsgroep sinds kort op maandagmorgen gaat bidden morgenochtend ook weer we gaan morgenochtend um, bidden bij, uh, bij Gerike. En um, dat gaan we om de week op maandagmorgen doen. Dat is nieuw. Dus denk je nou, oh, dat zou ik eigenlijk ook best fijn vinden om eens mee te bidden. Of heb je iets om voor te laten bidden? Schiet mij even aan of schiet Gerieke even aan. En um, nou, dan nemen we dat gewoon voor je mee. Je mag het ook mailen, dan weet je dat. Maar je bent van harte welkom, ook als je gewoon een keer wil komen. Nou, tot slot nog twee dingen... Het um, ene is niet zo, nou, niet zo fijn om te vertellen. Het bloemetje gaat elke week naar iemand die dat goed kan gebruiken. En misschien heb je het meegekregen. Um, maar afgelopen weekend, vorig weekend denk ik. Um, is met een windhoos de kas van... Um, afgelopen vrijdag nog maar, zo kort. Afgelopen vrijdag uh, door een windhoos de kas van uh, kwekerij Van der Wild. Ontzettend beschadigd. Nou, we hebben hier best wat kwekers uh, onder ons. Dus die... Uh, we kunnen wel meevoelen hoe dat is als een derde van je kas aan glas gewoon tussen je bloemen ligt en op je terrein. En uh, nou ja, als eigenlijk een heel groot deel van uh, wat daar nu groeit en bloeit waarschijnlijk verloren gaat. Nou ja, ik uh, heb dat filmpje gezien gisteren van uh, meneer Van der Wild, hè, de, de eigenaar. En dat is echt hartverscheurend om daarnaar te kijken en hoe, hoe geraakt hij daarin is. Dus uh, de bloemen zijn um, voor hem deze week en ze wonen tegenover uh, Peter en Bea... En uh, vlakbij ook uh, Simon en Nijl. Maar Peter en Bea zullen de bloemen meenemen vanmorgen. Om hen een, een hart onder de riem te steken. Nou, tot slot. De laatste. We gaan ook nog collecteren met elkaar. Dat doen we deze hele maand voor gezinsbuddy. Gezinsbuddy maakt zich hard voor gezinnen die het moeilijk hebben. Heel veel gezinnen hebben wel iemand die... Zo'n case manager die van alles voor ze regelt. Maar die hebben vaak niet zoveel tijd. En uh, nou, een gezinsbuddy is iemand die echt naast het gezin staat, kijkt wat er nodig is. En ook allerlei praktische hulp zelf geeft. En uh, nou, van harte bij jullie aanbevolen om uh, daaraan bij te dragen. Laten we collecteren en daarna zingen we nog één lied. Dan gaan we naar de koffie. We zingen nog één lied om de dienst af te sluiten. En dat is een, een liedje wat Peter en Ben mooi vinden. Dus we zingen ook met, met z'n allen, ook voor hun. De zon komt op. De zon komt op, maakt de morgen wacht.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 Zijn Hij. Bedankt dat je er was, ondertussen is de zon doorgebroken, maar je mag hier ook nog blijven om lekker te blijven drinken, feesten vieren, elkaar te ontmoeten. Maar ook als je meteen naar huis moet, we ontvangen allemaal Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de kracht van Gods geest is er voor jullie allemaal. Amen. Ja. Thank you.